Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Het vierde vers van Psalm 79 zingen we in antwoord op de wet van de Heere God. En het woordje euveldaad, dat voor de jongeren misschien wat moeilijk is te begrijpen, dat betekent dat dat onze zonden, onze verkeerde daden zijn. Psalm 79 het vierde vers in antwoord op de wet van de Heere God. We luisteren ook vanmorgen met eerbied en met aandacht naar Gods heilige wet en ook naar de hoofdzom daarvan. Voor de Heer God zijn tien woorden, zijn tien geboden geeft, zegt hij. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Bevrijd uit de slavernij van Egypte.